gevaarlijk. Kijk maar uit, Sloddervos, roept Woezels toer. En hij springt van steen naar steen over de rivier. Stiekem kijkt hij nog even achterom. Maar Pip is al tussen de bomen verdwenen. Charlie is al bijna aan de overkant. Kom op, woezel, roept hij. We gaan de Sloddervos pakken. Ja, we gaan alle spullen terughalen. Maar het is best spannend om de rivier over te steken. Het water stroomt snel en het ziet er diep uit. Met zijn tong uit zijn bek springt Woezel van steen naar steen. Voor mijn bal, mompelt hij. Voor Pip mijn superwoezel cape. En het cadeau van de wijze varen. We komen hier verder, lelijke slottebos, roept Charlie. En via een wankele boomstam die in het water ligt springt hij op de kant... Ja, geef je over nu het nog kan, roept Woezel stoer. Even houdt hij in, want die laatste sprong is wel heel erg ver. Kom op, Woesel, roept Charlie vanaf de kant. Woesel neemt een aanloop en springt via de boomstam veilig op het drogen. Oeh. Zonder dat ze het in de gaten hebben, schiet de boomstam los... en wordt meegevoerd door de stroming van het water... Woezel en Charlie zijn aan de overkant bij de kala rots. Auw, gillen ze tegelijk. Het gegil galmt langs de rots over de bomen. De hondjes kijken met grote ogen om zich heen. Tegen de rots groeien allemaal struiken en er ritselt iets. Kijk, fluistert Charlie terwijl hij naar de struiken wijst. Daar zit hij achter. Ja, Woezel knikt gespannen. Samen sluipen ze naar de struiken, tellen af en springen. Ze storten zich vol overgaven in de bosjes en er ontstaat een echt gevecht. Woezel blaft en bijt erop los en hij gromt en krapt tot. Auw, auw, auw! roepen de hondjes tegelijk en ze kijken verbaasd om zich heen. Woezel staat heigend bovenop Charlie en hij heeft een van Charlie's lange oren in zijn bek. Er zit een toorn in Woezels poot. Ze zitten midden in een struik vol rode besjes en gemene stekels. De sloddervos is nergens te bekennen. Oh nee, fluistert Woezel. Pip had gelijk. Charlie geeft het niet zo snel op en springt alweer in het rond. Sloddervos, waar ben je? Je bent zeker bang, hè? Bangerik! Maar het blijft stil. Woezel komt overeind. De kale rotst hoog boven hem uit. Er is niets dan rotsen, zand en een paar stekelige struiken. Nergens is een schouwplek voor een sloddervos. En de verdwenen spullen ziet hij al helemaal niet. Charlie, ik denk niet dat de sloddervos hier woont, zegt hij aarzelend. Nee, Charlie kijkt om zich heen. Maar dan moet hij vast daarboven. Hij kijkt langs de rots van te Dan moeten we gewoon daarheen. Kom! Hij wil al op een rots springen. Woesel kijkt omhoog naar de donkere lucht. Ja, maar dan wordt het wel heel laat en we kennen de weg hier niet. Hij schudt zijn hoofd. Nee, we gaan terug. Terug? Zegt Charlie verbaasd. En de sloddervost dan? Um, stamelt Woesel. Die moet maar even wachten, hoor. Woesel wordt bang. Wat moet hij doen als de sloddervost hier toch ergens zit? Hij begint terug te lopen naar het water... Charlie kijkt Woesel verbaasd aan, maar loopt dan achter hem aan. Uh, waar, waar moet hij op wachten dan? Hij kijkt zoekend om zich heen. Uh, nee, stamelt Woezel. Ik bedoel. Uh, totdat we weer terug zijn en. Uh... Hij schrikt als ze bij de waterkant aankomen. Charlie, roept hij. De boomstam is weg. Hoe komen we nou terug? Ah, joh, zegt Charlie luchtig. Er zijn vast nog wel meer boomstammen. Ik kijk wel even. Hij begint meteen enthousiast langs de waterkant te snuffelen. Woezel kijkt met grote ogen naar het klotsende water. Nu het bijna donker is, lijkt het nog wilder, kouder en dieper dan eerst. Had Woezel nu toch maar naar Pip geluisterd? Oh, het is veel te laat, zucht hij. Mijn tante is vast heel boos.